Middernacht, het begin van zondag 28 augustus. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn door de orkaan Irene... zeker vier mensen om het leven gekomen. Een jongen van elf kwam om in een appartementengebouw... in de staat Virginia, waar een boom opviel. In North Carolina zijn drie mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom en er staan straten blank. In New York wordt het openbaar vervoer stilgelegd.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 Al-Rahman was een vertrouweling van Bin Laden. Na diens dood promoveerde hij tot de nummer 2 van het terreurnetwerk... achter de nieuwe leider Al-Zawahri. De man in India, die al 11 dagen in hongerstaking is... tegen de corruptie in zijn land, heeft besloten om weer te gaan eten. De 74-jarige Anna Hazare kreeg steun van het parlement... voor zijn plannen om de corruptie aan te pakken. Hij stelde voor om een toezichthouder aan te stellen... en ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Het plan gaat veel verder dan het regeringsvoorstel voor de aanpak van corruptie in India. De Harley-dag in Tilburg gaat de komende dag niet door, dat heeft de burgemeester besloten. Er zou serieuze informatie zijn binnengekomen op basis waarvan het besluit is genomen. Motorrijders die toch naar Tilburg komen, worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen, uit angst voor een confrontatie tussen Hells Angels en de motorclub Satoudara.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 vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand op een kamer die even tot rust mag komen. Ja, en vanavond hebben we iemand die uh, de rust wel kan gebruiken... want het was een drukke avond voor haar. Eerst stond ze met haar show Simone Songboek... in het uh, De lamart Theater hier in Amsterdam. En daarna heeft ze snel nog opgetreden met Wouter Hamel... op het Museumplein hier om de hoek, voor de Uitmarkt. Nou, gelukkig is het Museumplein dus niet ver weg en zit ze nu hier uit te blazen in kamer 108. Ik heb het over niemand minder dan de theater- en musicaldiva Simone Kleinsma. Ik klop op de deur. Ja. Hé, hey. hoi. Oh, je moet nog een beetje ja, uitblazen. ik moet nog een beetje uitblazen. Ik ben er ook net. Bijzonder goede avond. Nou, dankjewel. Is het allemaal al gegaan? Het is, uh, het is allemaal hartstikke goed gegaan. Ja? Ja. Er waren lekker veel mensen en, uh, nou, ja... De dag, uh, let's call it a day, zomaar zeg. Ik ga er even mee zitten. Ik kan me voorstellen. Zit je dan nu ook nog vol adrenaline? Ja, ik hoef nu nog niet naar bed. Nee, dat kan nog niet. Dan moet ik je eerst nog even bijkomen. Uh, nou ja, we hebben een uur om bij te komen. Nou, kijk uh, Misschien val ik er iets. zo je ik niks meevallen hoop ik. <laughs> maar, maar hoe is dat? Want, ja, uh, hoe, als jij van het, van het theater uh, afstapt, als jij je show gespeeld hebt, hoe, mm -hmm. hoe stap je daarvan af? Heb je dan direct het idee dat het ging goed? Of, uh... Uh, ja, dat heb ik onderhand. ik het doe al. Uh, heb ik iets van, oh, oh goeie avond, goeie avond of zo. Dat, uh, nee, dat, of, of een minder goede avond. Dat voel je wel meteen al, maar... Uh, nou, ik ga aan het eind uh, van, het, van de show ga ik omhoog met een lifje. En dan heb ik al iets van, yes, dat is een goede avond. Of daar heb ik een foutje gemaakt of niet. Of, en dan is het eerste wat ik altijd roep, uh, bedankt jongens. Nou, die, die, dat krijg ik dan ook terug van mijn jongens... Bedankt. <laughs> en, en wat, maakt, wat maakt een goede avond voor jou? Um, ja, als de sfeer goed is geweest, als je voelt dat de mensen. Als je, als je voelt dat je de mensen het publiek hebt kunnen geven waar ze voor gekomen zijn. En als dat en dat applaus, dat hoor je natuurlijk aan het applaus. Um, als dat goed is gegaan, dan heb ik ook een leuke avond gehad. Dan weet ik dat zij het ook hebben gehad. Nu uh, ben jij echt een vakvrouw. Dat, uh, ik ben gisteravond naar de voorstelling geweest. Dat heb ik ook weer kunnen aanschouwen. Uh, is het dan wel eens een slechte avond ook? Uh, nou, in principe zijn er nooit slechte avonden. Niet echt slecht. Maar ik heb ook wel eens dat ik denk, even dikker ben. Ik maak te veel fouten of tekstfouten. Of, want het is natuurlijk nogal een diarrea, nummers. Wat je met zo'n soloprogramma moet doen. En je hebt best wel eens een avond. Uh, ja, ik heb ook wel eens mijn dag niet. En dan moet ik mezelf enorm oppompen. Maar goed, het, het valt wel mee, want als het licht uh, aangaat... en ik hoor de jongens een beetje, een beetje jammen en zo... dan uh, komt het oude cir circuspaard <laughs> komt wel weer in met hem naar boven. En dan gaan we gewoon weer. Maar tuurlijk, als het, een, uh, het kan ook wel eens een mindere avond zijn. Maar tot nu toe heb ik het met dit programma... heb ik dat nog weinig gehad, gelukkig. Weinig gehad. Misschien omdat het ook zo van jezelf is. En zo zorgvuldig in elkaar gezet... En, dat alles een beetje een link heeft. Of, of, ja, en dat zijn natuurlijk allemaal nummers die ik heel lekker vind om te zingen. Waar ik een link mee heb, waar ik een band mee heb. Uh, dus ja, misschien komt het daardoor. Ik heb het gelukkig nog niet, niet echt veel gehad. Maar dat ik dacht, hé, hey, gaat zien wat een rotavond, weet je wel? Ja, ja, maar nee, jij kan het natuurlijk redden op een routine. Zoveel nou, ja. klassen, zoveel ervaring, zoveel talent. Je kunt dingen makkelijker opvangen dan vroeger, ja, ja. dat is waar. Maar uh, je zegt van ja, het is, is zo'n voorstelling die zo goed bij je past, omdat het je eigen nummers zijn die je zelf hebt uitgekozen in ieder geval. Uh, maar wat mij, ook, wat mij ook te binnen schoot, is normaal speel je een rol, ja, acteer je ja. of heb je een musical. Nu ja. sta je er echt als Simone Kleinsma. Mm -hmm. Maakt het dat ook niet uh, veel moeilijker? Ja, het is heel anders. Ik weet niet of het moeilijker is. Het is een ander metier. Je staat natuurlijk veel kwetsbaarder bij je in eerste instantie. Want je staat als jezelf. En met, je rol, met een rol spelen... Ja, dan kruip je in de huid van een ander. Het is, niet, uh, het is niet moeilijker. Het is anders. En ik weet wel dat ik... wat ik nu ervaren heb... na twee soloprogramma's die ik afgelopen jaar heb gedaan... dat ik... Uh, ja, heb moeten wachten tot ik ben wie ik ben nu, zeg maar, om dit te kunnen. Ik heb jaren geleden heb ik ook eens een uh, solo-ding gedaan... Uh, Simone and Friends. Was ik ook niet helemaal alleen, maar goed, had ik ook mensen om me heen... die mij dan een beetje supporten en En was je ook jezelf? Ja, maar dat bleek dus niet zo. Oké. Okay. Toen was ik nog gewoon te jong voor mij doen, zeg maar. En waarom maar. ben je dan nu wel jezelf? Ja, ik denk dat je... Tot, ja, dan ben ik iets ouder. En ik durf het nu meer. Uh, ik heb het wel gedaan toen... Maar ik, ik heb, dat heb ik toen uh, samengesteld met Fred Floris en Robert Long. Maar ik merkte gewoon dat ik uh, nog niet echt een eigen... een eigen, naar nou, mening is het niet, maar een eigen uh, ding had... Wat ik, waarvan ik zei van, nou, dat wil, ik, dat wil ik overbrengen aan de mensen... of dat wil ik laten horen. Of dat, het werd te veel hun programma, zeg maar, wat ik gewoon uitgevoerd heb. Dus het was niet zo persoonlijk... En nu vind ik het heel erg persoonlijk. Ondanks dat ik nummers ook van een ander zing. Want het is, er zijn nu in dit programma zijn er wel nummers voor mij geschreven dan. Wat ik heel erg leuk vind. En voor de rest zitten er ook oude gebakjes in. Wat ik heel erg lekker vind om, om, om te zingen. De Beatles zitten erin bijvoorbeeld. Nou, smartlappen. Er, smartlappen. Niet alleen jij vindt het prachtig. Ook de zaal rondom mij heen. Ja. Iedereen doet mee, gaat ja, uit Ja, maar dat, dat is juist leuk van dat programma. Dat gaat van, ja, met pieken. Ook herkenningspunten. Is, alles zit erin. Ja, ja, maar dat persoonlijk. Hoe, hoe lang is dat gelezen, Simone en Friends? 15 jaar, denk Dat ik. was in... Uh, ik denk 95, ja. ja. 94, zo'n beetje. Wat, wat is het dan? Is dat dan echt puur levenservaring? Zodat je nu dit wel durft dat en echt denk kan? Ik. Dat denk ik. En, en nog werkervaring erbij. Want het, het is best wel veel geweest. Wat ik in, tuss, tuss, zeg maar, tussen 94 en nu... Ik heb best wel heel veel verschillende dingen gedaan. En uh, ik denk dat dat nu samenkomt waardoor ik het nu durf. Ik voel me ook helemaal niet uh, opgelaten of gegeneerd. Of ik ben helemaal niet bloed en veus of zo. Het was gisteravond natuurlijk omdat het... Uh, ja, dan, dan, dan, die staat weer in de Lamar en uh, dat geeft allemaal wat extra's. Ik heb het hier wel ietsje meer. Maar ik heb niet dat ik gek word van de zenuwen of zo. En dat vind ik prettig. Dat is een verworvenheid die ik nu voel. Is het dan makkelijker nu om jezelf te zijn in plaats van een rol te spelen... om in een musical te staan en niet jezelf te zijn? Uh, makkelijker. Uh, nee, het is niet makkelijker. Nee, want ook dat moet je... Uh... Ja, hoe zeg ik dat nou? Nee, het is niet makkelijker. Het is nogmaals het is anders... Het is anders. Het is, het is net zo spannend. Je bent natuurlijk ook op, op het moment dat je als jezelf op het toneel gaat staan. is het toch ook nog even een zoektocht. Laten we eerlijk zijn: ik sta natuurlijk toch. Ik geef iets meer. Je vergroot dingen uit. Het is toch een verschil als ik hier een liedje in deze kamer ga staan zingen. of dat ik op het toneel. Dus het is een, een, een toch een anders, een vorm die je. Het is een andere jas die je aantrekt. Nee, maar je zegt Ondanks van, dat je hier als jezelf staat. Misschien. Ja, maar je zegt van nou, ik, ik, ik, ik vind het niet meer spannend om zo uh, op te gaan uh, bij deze show. Uh, omdat het zo goed past misschien. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, daar komen heel veel mensen kijken. Volgens mij zaten ja. er duizend man in de zaal uh, gisteren ja. toen ik er was. Je laat nogal wat van jezelf zien. Dus ik kan me juist voorstellen dat je misschien meer gespannen zou zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, omdat ik natuurlijk. Kijk, ik heb dit programma heb ik natuurlijk al. 80 keer, 90 keer gespeeld. En wat we nu aan het doen zijn, is een hele kleine mini-reprise. Dus uh, de weg door het programma heen heb ik al gehad. En ik bedoel met... Um, ik vind het wel spannend om te doen, elke avond. Maar ik ben niet meer heel erg... Ik heb geen plankenkoorts meer, zeg maar. Van, oh god, als het me goed gaat, als het me goed gaat, weet je wel. Want dan vind ik dat je... Dan ga je zo gestrest dat toneel op. Ik hoop niet dat ik dat ooit krijg. Dan zou ik zeggen, dan ga ik het vak uit. Want je en... moet er wel plezier in hebben. Je moet, plezier hebben in... je moet er zin in hebben. En je moet een gezonde dosis spanning hier voelen. Dat heb ik natuurlijk ook wel. En uh, nou jongens, door do je do succes, pop pop, daar gaan we. En dan vertrekt het schip. En dan heb ik alleen maar plezier. Ja, nou, ik heb het plezier absoluut ja. gezien. De... Maar hoe was dat dan de premièreavond van deze nou, voorstelling? Dat is spannend natuurlijk. Net Want... zoals de eerste try-out. Ja. Er zijn twee momenten altijd. En of ik nou in de musical sta of dit programma doe. Um, of iets anders. De eerste try-out is dood en doodeng. Want dan komt, komt het er allemaal uit. Komen die tekstjes eruit. De noten komen er goed uit. Weet ik de volgorde wel. Uh, nou ja, er kan van alles fout gaan. Gaat het licht goed? Uh, heb ik mijn verkledingen? Nou, um, dat is eng. En de première. Want dan moet het ook weer allemaal goed. Dan heb je zo'n 15 try-outs tussen zitten. En dat gaat dan allemaal goed. Of niet. Of, en je verandert nog. Je verandert nog. En dan de première, ja, dan komen er heel veel mensen kijken. De pers komt kijken. En dan wil je natuurlijk heel graag dat het gewoon allemaal gaat zoals die afgelopen 15 keer. Nou, dat is ook eng. En voor de rest uh, is het na de première, is het, uh, pf, valt er iets van je af. En ga je lekker spelen. Genieten. En ga je genieten. <lacht> uh, ja, ik, ik moet je natuurlijk wat te drinken aanbieden na zo'n avondje ja, werk. Wij... Ik zit nu aan een watertje, maar. Uh, wij hebben hier een minibar, dus uh, wat kan ik je aanbieden? Uh, nou, doe mij maar een biertje. Een biertje? Ja, daar blijven we helder bij. Ja Als we nu in de wijn gaan, dan uh, oh. zit ik direct, uh, ga ik direct onderuit, denk ik. Ja, nou, Ik moet wel een beetje wennen, hoor. Want... Oh, hier is de opener. Een biertje. Heerlijk, dank je wel. je er een glas bij? Uh, ja. Kijk eens aan. Kijk, alsjeblieft. Uh, wij zitten hier ook in, uh, in Amsterdam natuurlijk. Je hebt net opgetreden op het uh, Museumplein. Ja. Uh, jij komt uit Amsterdam. Is dit, heeft deze buurt ook nog uh, uh, betekenis nou, ik, voor je? Ja, ik heb hier een tijd gewoond ook. Waar precies? Uh, in, uh, ik heb gewoond in de um, Jan Verhulstraat. Ik ben van Breestraat gewoond. En recentelijk nog in de Laresestraat. Dat is echt, de Laresestraat is echt om de hoek. Ja. Heb je nog een mooie anekdote... Van toen je hier woonde in deze buurt? <laughs> Wat doet het je aan het terugdenken? Nou, als je hier bent... de oeten, die heb ik niet echt. Nee? Nee. Nou, die zal ik wel hebben, maar dat kom ik nou even niet zo snel op. Ik heb weer hartstikke lekker gewond. Het is een heerlijk rustig uh, buurtje, behalve de Laressestraat. Dat was erg druk. Ja, nou, maar in de voorstelling uh, heb jij wel mooie anekdotes ook over toen je jong was. Ja, of? maar toen was ik in West. Okay. ja met de -Skade. Ja. Ja, dat is ook echt zo. En dat is nu gewoon helemaal ja, bebouwd. Maar dat was toen ik daar woonde. Ik woonde in de Van Walbeekstraat. En dan had je inderdaad de -Skade. En dat was een landje. We gaan naar dat landje. Riepen we dan. En dat was nog zo'n onontgonnen gebied. Nou, dat was natuurlijk uitermate spannend allemaal. Dus daar was ik wel vaak te vinden, ja. En als je hier dan uh, zo bent. Je treedt op op het Museumplein. Dat is niet niks. Je treedt op in de Lamar. Ja. Uh, Voel je je echt thuis in Amsterdam? Ja. Dat heeft altijd iets extra's. Omdat je er geboren bent, denk ik. Carré heeft dat zo ook. Als je in Carré staat, dan. Uh, wow. Dat is hartstikke leuk. Dat is fantastisch. Nou, laten we daar dan en op Lamar proost. Is, hè? Uh, ja, dat gaan we doen. De Lamar is. Wat wou je zeggen over de Lamar? Ja, dat is. Nou ja, goed. Uh, dat, dat is zo'n prachtig nieuw theater. Proost. Proost. Prachtig nieuw theater uh, is gekomen. Ik ben daar zeer trots op, dat ik er al zo vaak heb mogen spelen nou ja. Stiekem. Jij hebt voor gisteravond voor mij veel nummers uh, gezongen. We gaan uh, straks nog luisteren naar een, een nummer uit de voorstelling. En je hebt voor ja, mij ook een lied meegenomen. Ja. Maar ik heb voor jou ook een nummer uitgekozen. Oh, ja. En dat heeft ook te maken met het uh, theater waarin je staat. Want het uh, heet niet voor niks het uh, De Lamar Theater, vernoemd naar Fien De Lamar. Uh, het is een nummer uh, uit de musical Fien. Ja. Gezongen door Jasperina de Jong. Ja, ik ken het nummer. Het is heel leuk. Nou, heel leuk. Om alles heet het. Oh, jij hebt dat nummer. Ja. Oh ja, nee. Er is ook een ander theater. We hebben een theater. Ja, dat is ook wijf, ja he? ja uh, Dus dat wou ik uh, alles, ja. voor jou mooi draaien. Mooie. Omdat het een mooi musical nummer ja? is. Ja, heel mooi. Maar zou jij, ja, het is natuurlijk een BNN-programma. Ik weet dat er ook uh, veel niet-BNN-mensen uh, luisteren. Dus die kennen misschien Fien de Lamar wel. Maar onze doelgroep ja. dat is toch uh, 15-35-jarigen. Kan je nog even uitleggen wie Fien de Lamar was en, oh. en waarom ze zo belangrijk is en waarom dit nummer? Oh, nou, laat ik mijn huiswerk ook even mm. moeten maken, natuurlijk. Uh, Fiende Lamar, ja, dat was een begrip. Je kan het een beetje vergelijken met wie van nu, ja. Um, het was een, een, een alles kunnen. Ze kon zingen en ze kon, uh, ze kon uh, heel goed spelen. Het was wel een beetje zo gedragen iemand. Hè. Ze praten veel zo. En, um, nou, haar vader, Napte Lamar, die heeft toen de Lam nieuwe de Lamar uh, gesticht, opgericht, gekocht, ik weet niet precies. En uh, zij heeft daar gewoon heel veel gespeeld. En zij is helaas heel treurig uh, gestorven, heel eenzaam. En um, zij is uit het raam gesprongen. Zij, is zij het is uit het raam nog, gesprongen ja. in de Beethovenstraat, oh. dacht ik. En dus dat is allemaal, ze is niet na aan het eind gekomen. Ze was heel beroemd. Ze heeft in veel zwart witfilms films uh, ja. ook gespeeld. Maar je zegt het was een begrip. Ja. En met wie is het te vergelijken? Ja. Maar qua, nou, Jij bent ook een begrip. Jij acteert ook. Jij zingt oh. ook. Ik bedoel, dit ja. is toch wel ook. Nou, ja. ja, maar het is een beetje raar om over jezelf te zeggen. Ja, daarom heb nou, ik het in ieder Psy geval zo. gezegd. Ja, je dus... kan het vergelijken met mij. Nee, ja, maar nee, jij dat bent dat toch wel we... de theater ah. van Nederland. Dat is toch zo? Dat heb ik ja, ja, net in mijn jij... aankondiging gezegd. Ja, nou, dat moet jij maar zeggen. Daar heb ik altijd moeite mee. Nou, uh, het is een compliment en het is je meer ja, dan gegund. En ik denk dat heel veel luisteraars okay. het met mij eens zijn. Uh, okay. Wij gaan in ieder geval nu luisteren uit de musical Fiend. Volgens mij was die in 1980 of zo, die musical toen. Ja, dat zou best kunnen. Met uh, Jaspirina de Jong. Het nummer ja, waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Namelijk, om alles. Om alles. Het was om alles, ontdoodtelsom om van wanhoop en verdriet. En angst, het was om alles, anders niet. Probeer maar niet te raden naar de feiten. Ik zal niemand overladen met verwijten. Wees gelukkig bak een glas en weet wat ik gedaan heb om alles. om alles om alles om alles om alles het was om Kom alles dan ben ik er van af. Ik geef geen stille wenken of terzijde, zodat niemand hoeft te denken: Het was om mij lust. Schud het stof maar van je huis. en weet wat ik gedaan Het was om alles, het was om alles, alleenzaamheid en wanhoop neem ik mee. Maar alle goeie dingen, leuke dingen, nee, ik had er geen hoofd staan in mijn leven. Maar ik zal zo enthousiast aan jullie geven. Dus vergeet die ene dag, vergeet wat ik gedaan heb. lag om die vee. Mooi, hè? Ja. Mooi nummer. Maar nou, ze zingt het ook erg mooi. Ja, Sprina, vind ik. Ja, het is een prachtig nummer. Het is een mooie omslag, hè? Ook hou van... Het was om alles. En lach om alles. Dan heb je zo'n omdraaiing in het nummer. vind ik mooi. Ja, dus is... Als je dan denkt dat uh, de vrouw net gesprongen is. Zielig, hè? Dat is toch erg? Ja. Oh, als je eerst zo groot bent... Nou ja, jij stond natuurlijk met uh, Anthony Kamerling... die eigenlijk ja, uh, nu ja. ongeveer bijna een jaar geleden ja. uh, uit het leven is gestapt. Ja. Uh, heb jij lang Sunset Boulevard ja. gespeeld? Uh, zag je dat aankomen? Nee, niemand. niemand. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik heb het helemaal niet uh, aan zien komen. Maar ik had niet zo'n diepe band met Anthony. Maar Anthony was heel erg moeilijk te, uh, binnen te komen, zeg maar. En wij deelden de rol ook hè, uh, Pia en ik uh, deden het uh, om en om. Dus dan krijg je ook niet zo de kans, tenminste in mijn geval, om iemand uh, heel erg of te observeren of, of... hij had wel, uh, had wel dagen dat hij heel erg onbereikbaar was. En toen dacht ik, nou ja, dat hoort dan gewoon bij hem. En dan deed hij zijn werk best wel goed hoor, daar gaat niet om. Op het toneel merkte hij het dan niet zo. En dan was die weer ineens hilarisch. Maar ja, dat is een beetje de, de symptomen van, van depressief zijn. hè dat zijn pieken. Pieken en dalen. Was was ik was daar wel heel erg van geschrokken. Jezus, daar had ik echt niet aan zien komen. Heel raar. Heel raar. Nou, jij zegt ook van, ja, Fyndel Lamar dat hij zo aan haar uh, einde kwam. Ja. Uh, jij bent 53. Jij hebt nog... 25 jaar carrière Ach, voor je, ja. 30, 30 jaar. Maar jij zei zelf ook wel van dat je uh, nu een per persoonlijke voorstelling durft te maken. Ja. Uh, wat, ga je, wat, zijn jou, wat zijn nog dingen die jij echt wil doen in de, de komende 20 jaar op uh, theatervlak? <lacht> nou, dat vragen ze me wel eens meer. Maar ik heb natuurlijk al het geluk gehad dat ik zoveel mooie en leuke dingen heb kunnen doen. Omdat ik natuurlijk heel jong was toen ik begon. Ik was 19 nou, als je dan dat lijstje, zo, dat lijstje zo bekijkt... denk ik, ja, het is inderdaad uh, best wel veel geweest. Maar ook allemaal dingen die ik heel erg leuk uh, vond. En uh, ja, het is, het is moeilijk, moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk wel een aantal producties... waarvan ik nog denk, oh, dat is een mooie rol, Bijvoorbeeld Kiss of the Spidey Woman zou ik nog wel willen doen. Nou, dat, uh, ik heb die voorstelling gezien... toen daar speelde Chita Rivera in... Ik was toen 60. Die speelde hem nog. Toen dacht ik, nou, nou dan heb ik nog wel even. Maar goed, ik ben tenminste dan ook 53. Want je moet echt, je moet ook best behoorlijk dansen en zo. Nou, ik, <coughs> dat gaat toch allemaal goed? Ja, nou, dat is nu een beetje een van Beppie wat ik nu doe. Het is niet echt. Uh, nee, ik heb vorig, vorig, vorig programma, deed ik, veel meer nog. En dat gaat maar gewoon... je bent toch wel in vorm nog? Snap je, je stem is nog goed. Uh... Ja, die stem is beter dan, uh, dan, de, dan het dansen, zeg maar. Ja. Die stem die, die gaat goed, zo niet. Die wordt nog steeds. Ja, die ontwikkelt zich ook nog steeds. Misschien wat ik hoor van mensen. Gewoon. Klinkt mooi of warm. Of, nou ja. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dat, ja, dat fysieke, dat wordt toch minder... omdat je wil dat het niet gebeurt. gebeurt. Maar de energie spat nog altijd wel de zaal. Jawel, jawel, jawel, jawel. Dat wel. Maar ben je bezig met het feit van... ja, op een gegeven moment moet voor de laatste keer dat uh, uh, gordijn dicht... en voor die tijd wil ik nog dat doen of dat doen? Of... Nou ja, ik, ik, ik hoop nog... Ja, ik kan niet echt een specifieke productie noemen. Of van nou, dat zou ik te gek vinden. Wat ik nu zeg, ik is een spider of Of. Uh, ja, wat ik ook enig vind. Een, een bepaalde rol is sister actor. Dat de moeder over zijn rol. Dat is enig, enig, enig om te doen. Ik heb natuurlijk ook. De laatste jaren heb ik veel dramatische dingen mogen doen, kunnen doen. Dat is iets wat ik echt heel graag wilde. Dus dat pad ben ik ook al aan het bewandelen. Het komend seizoen ga ik ook weer een pittig, pittig dingetje doen. Next wat to normal. Ja. Nou, dat is ook iets... Uh, waarvan je denkt... zo, nou, daar moet ik me even goed mijn tanden in gaan zetten. Maar dat vind ik leuk, hè? Er moet iets... Dat is wel iets wat ik uh, de laatste... Nou, heb ik al heel lang. In je laatste jaren heb ik iets van... Uh, dat moet, het moet een beetje eng zijn. Ik moet, een, ik moet het heel erg als een uitdaging zien. Ik moet net een beetje het gevoel hebben van... nou, ik weet niet of ik dit nou uh, kan. Nou ja, ik zie het wel. Ik zet mijn tanden er wel in. Dat vind ik lekker. Maar wanneer van jij nog iets eng? Je hebt zoveel gedaan. Zoveel mooie projecten gedaan. Nou, wat ik nu ga doen, ja. bijvoorbeeld. Dat is dan toch weer een, een, een, een treetje hoger. Omdat het een... Uh, nou, het is een vrij dramatische rol in, in Next to Normal. Ondanks dat er heel veel humor in zit, ook, in het stuk. Het gaat om, over iemand die een um, bipolaire stoornis heeft. Het is, is maar niet depressief. Het is een woord waar ik ook nog nooit van gehoord heb, maar... Um, daar begin ik me nu een klein beetje in te verdiepen. En dat schijnen heel veel mensen te hebben. Nou, die mensen reageren op een bepaalde manier. En die, die, die, die, die pieken en die dalen in dat hoofd. In die her Je moet in die hersenpand gaan duiken. Hoe, hoe beweegt zo iemand? Hoe denkt zo iemand? Uh, dat allemaal op muziek straks. Het is natuurlijk helemaal gezongen. Ja, dat vind ik wel een uitdaging. Maar goed, onder bezielende leiding van Paul Enens, uh, we komen een uh, heel eind, denk ik. Maar het is een beetje wat je beschreef bij Anthony Kamerling. Ook dat mannetje ja. is soms ontzettend ja. gelukkig en ja. soms onwaarschijnlijk depressief. Is dat het, uh, wat het moet worden? De productie, zeg je? Ja, die, die rol ja, die je moet niet, gaan hoor, spelen. Ja, hoop ik. Ja, nee, nee. Ja, dat zou jou niet lukken, denk ik. Nee, maar het komt voort dat, op een ja. gegeven moment ben ik dus die weg ingeslagen. Omdat ik, ik had niet meer genoeg aan, uh, zeg even Mamma Mia. Ja. De, de Feel Good Musical, het luchtige, het, het, het van nou, niks aan de hand, weet je wel. Ondanks dat het verhaaltje hartstikke leuk was. En de muziek was enig. en, en Het was een topproductie, maar dat begon bij mij te kriebelen. Ik wil meer. Ik wil, ik wil verdieping hebben. En um, ik hoef geen genre, zware Shakespeare-rollen te gaan spelen. Want dat kan ik niet, daar ben ik ook niet voor opgeleid. Maar um, ik wil wel iets meer voelen. Ik wil weten hoe dat zit. En toen ben ik wonderful over de koekkoeksnest gaan spelen. Nou, toen een stuk over Judy Garland. Die ook heel naar aan de eind is gekomen. Over ook de ook, rainbow, he. ja. Nou, Sunset Boulevard. Die Norma Desmond was toch ook niet helemaal lekker in de blues. Dus, en nou dan deze mevrouw weer. Dus ik heb wel gezegd, hierna wil ik even wat lolligs weer doen. Als het over een rol gaat, he. Maar um, ik hoop nog heel veel van dat soort, om op je vraag terug te komen... Nog van dat soort dingen te kunnen doen. Dus... Uh, uitschieters. En dan weer iets leuks, iets, iets komisch. En, uh, en dan weer misschien weer iets wat, wat, ja, wat dieper gaat. Wat... Uh, en dan weer een eigen programma maken. Want dat vind ik natuurlijk ook geweldig. Ik heb nou de smaak te pakken. Het moet dus altijd spannend voor je zijn. Het moet ja. iets zijn waarvan je denkt bij jezelf... Oeh, dat is ja, best eng. eng, te doen, bit bit yeah. eng. Ja, dat Ja. één. Ja. En maak je je ook zorgen over... Uh, op het feit dat je... Nou, gelukkig wordt je stem steeds beter. Maar dat het een keer minder kan worden. Of dat uh, lijf en leden beginnen tegen uh, te werken. Nou ja, dat fysieke, dat merk ik nu al. Dat, dat, dat gebeurt gewoon ineens. Dat is heel raar. Terwijl je dus in je Maar hoofd... wat merk je dat dan? Nou, je krijgt rugklachten. Ik ben echt een rugpatiënt geworden nu. En uh, je wordt stijver. Uh, het gaat een beetje hangen allemaal. Het, gewoon de bekende dingen die, no die andere mensen ook hebben. Alleen, jij wordt ermee geconfronteerd. Want je staat... Elke dag heb je een spiegel voor je snuffert. Dus elk lijntje wat erbij komt, zie je ook nog eens elke dag. Want je moet je opmaken en je sminken. En, nou, en dan is er nog zo'n kleedspiegel. En voor draait draait me maar weer om. Weet je wel. Dus het, het is heel logisch dat het gebeurt. Maar ik word er wel dubbel mee geconfronteerd. En dat vind ik niet leuk. Ik, ik heb daar best wel moeite mee. Met wat, dat facet van oude worden. Maar is het, ik kan me voorstellen dat als je in de spiegel kijkt en je ziet een rimpeltje, dan denk je best wel weer een extra rimpeltje. Ja. Maar zolang je toch nog uh, zo'n lijf hebt dat toch goed functioneert, zou ik. Jawel, zou maar even... jij voelt niet wat ik voel als ik op toneel sta. Voel je pijn? En ik heb dan? Soms echt, ja ja, ja, ja. Echt waar? Heb ik pijn? Ja. ja. Ben je dan zo een soort, erg is het. Ben je een ik... soort Anja Robber die speelt met, uh, <laughs> met een blessure? Uh, heb ik gedaan, ja. Ja. ja. Dat kan ik heel goed wegspelen. Absoluut. Onder het zingen ook. Had je, had je vanavond ergens pijn? Uh, nee. nee. Maar ik moet wel voorzichtig zijn, want die rug is heel vervelend. als Ik, even... ja, ik moet heel bewust zijn van me... ik, ik moet me meer bewust zijn van mijn lijf, Dat is het meer. Maar ik heb tijdens. Uh, nou, ik heb er bijna tijdens alle producties. heb ik wel ergens een pijntje. En hoe speel je dat dan weg? Net nee, doet net alsof het er niet is. Heel gek. Ja, het kan. En, eh, ik voel het wel, hoor. Maar... En eh, Komt dat dan doordat jij uh, uh, zo van het vak houdt... en zo uh, bent opgegroeid met de show must go on... dat je gewoon doorgaat? Of denk je ook wel eens bij jezelf... nu moet ik echt even oppassen? Dit is te... Nou ja, Als het, is het te erg wordt, dan moet je er natuurlijk... dan moet je er A, iets aan laten doen, natuurlijk. Maar er zijn ook van die kwaaltjes die weer vanzelf overgaan. En um, ja, als het te erg wordt, dan houdt het op... Maar je, je kunt er erg ver gaan, hoor. Heb je ooit een, een show overgeslagen? Nou, uh, nou overgeslagen qua, omdat ik even niet fysiek niet meer kon. Ja, dat is dus één keer gebeurd. Niet zo lang geleden. Bij Zandseid Boulevard ben ik uitgegleden. Ja. Achter. Ik liep mijn kleedkamer ja. in. Ik lag ineens op de grond. En toen heb ik mijn hamstring uh, ja. Uh, ja, geforceerd. Het was niet afgescheurd, hoor. Maar het was wel behoorlijk uh, geraveld. Nou, dat doet toch een pijn. Zeg. Oh, oh, ik kon niks meer. En toen is die avond gecanceld. Ja. Dus ik zag zo die mensen, want ik zat te wachten tot we weer naar huis werden gereden. Ik zag zo het publiek naar huis lopen, had ik nog nooit meegemaakt. Ik vond het verschrikkelijk. verschrikkelijk. Goed, dat was een ongeluk, ben je was ooit wel eens ook grieperig geweest dat je dicht bij jezelf toen van Eén Ik heb één keer gehad in al die jaren bij mama Mia. Toen kon ik echt niet. Toen had ik over 40 graden koorts. Ja, dan, dan houdt het op. Als je, je zo beroerd voelt, maar je kunt. Gek genoeg kun je veel verder gaan dan je denkt. Want het is, ja, het, het is ook een beetje tegenwoordig zo... omdat die grote producties... je hebt allemaal understudies en je hebt alternates. En... Um, toen ik net begon, had je dat allemaal niet. Ik wist niet eens wat het woord betekende. Um, dus je moest wel. Je moest door, anders ging de voorstelling niet door. Nou, dat kostte dan de producent weer heel veel geld... Dus je verzette gewoon je, je, je, je verlegde je grenzen veel meer. Als je dan griep had, ja, je ging toch op. En het rare is, op het toneel voel je niks. Je voelt helemaal, het gaat gewoon. En als je er dan afkomt? Je speelt op je koorts bij wijze van spreken. En dan kom je af en dan voel je drie keer zo hard natuurlijk. En je zit in die bus en dan, dan. dan ga je weer onderuit natuurlijk. Dat, dat zo werkt zo raar. Of je bent er doorheen, dat kan ook nog je, denk ik, ik geloof dat het, dat het voorbij is. Dus dat de linieën zo ja. door de korts heen ja. duwt. Ja. En ik wil niet zeggen dat het, um, dat het allemaal zaligmakend is. hoor. Maar ik vind wel tegenwoordig... als iemand een wind dwars zit, bij wijze van spreken... dan roepen ze al, nou kom niet vanavond. Die voorstelling gaat toch wel door. Want dan wordt er iemand anders ingezet, weet je wel. Dat vind ik wel soms het nadeel van dat systeem van... nou ja, die voorstelling... Het gaat toch wel door, want iemand anders gaat voor mij op. Nou, in deze voorstelling ja. is dat onmogelijk, want het heet Simone's Songboek. Zou er iemand zijn die jouw onderste hier zou kunnen zijn? Dat denk ik niet, want je... nou, het zou wel gezongen kunnen worden. Ja. Want dat is niet zo bijzonder, maar het is mijn keuze. En ja, mensen komen voor jou nu, ja. echt voor jou. Maar het is meer, dus... wie zie jij als troonopvolgster eventueel? Eh... Uh... Zijn er talenten in Nederland waarvan je echt ja, Chantal? Het... Ja. ja. Dat is uh, een eeneling die, die is, is er niet zoveel. En na haar. Uh, is er nog niemand, zeg maar. Chantal Jansen? Ja. ja. Nou ja. We gaan een, uh, naar een nummer luisteren uit jouw voorstelling. Oh ja. Um, het is een nummer dat speciaal voor jou geschreven is door Heen Vrienden. Ja. En André Breedland. En André Breedland, ja, zeker. Um, ja. Leg even het nummer uit voordat mensen dan gaan luisteren. Want het is ook een beetje de lockline van het programma, toch? Nou, de opzet van mijn, mijn programma is... Um, mijn muziekkeuze. Nummers die ik wel eens gedaan heb en gewoon nog een keer wilde doen... omdat ze zo lekker en mooi waren. Nummers die ik altijd alles heb willen zingen. Nummers waar ik een... Um, ja, ik ben opgegroeid met muziek. Muziek is voor mij heel belangrijk. Muziek is emotie internationale emotie. Muziek is een soort, ja, een taal die iedereen verstaat. Dan hoef je de tekst niet altijd te verstaan. Maar de muziek, ja, iedereen krijgt daar een gevoel bij... of een herinnering, of wat dan ook. En dan schrijft André Breedland een mooie zin. Ik wil wonen in de tonen van een lied. Nou, dat is eigenlijk de enige zin die... ja, waarvan je zegt, dat is het programma. En dan maakt hij die vrienden daar deze muziek bij. En dan krijg je dit. Gaan we luisteren. Bij geboorte en bij sterven. Bij geluk en bij verdriet. Bij het lijmen van de scherven. Klinkt er altijd wel een lied. Want we lallen bij het proosten. Zingen zachtjes om te troosten En wie viel er niet in slaap Bij het liedje van het schaap In de hele evolutie Zocht men naar de juiste toon En men zong bij revolutie De tirannen van een troon Zwanenzang of loftrompetten het gebed uit minaretten, gereformeerd of katholiek, overal klinkt de muziek. Dus laat mij zingen, laat mij maar zingen, van de dingen die men ziet in het verschiet. Zingen, gewoon maar zingen, want ik wil wonen in de tonen van een Lied. Hoor de meer dan tachtig jaren in de stem van Nasdafur en Piaf laat je ervaren hoe het leven is als hoer, als het droomland El Dorado wordt bezongen. Dan klinkt daarin bovenal het verdriet van Portugal. Dus laat mij zien. Van Jacques Brel, zinderrijk. Ik wil wonen in een lied van Simone Kleinslow. Ik wil wonen in de tonen van een lied. Is dit nou je live-lied geworden? Uh, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Nou, het, het vat de voorstelling prachtig samen en het is een uh, bijzondere voorstelling ook, bijvoorbeeld, omdat je in de voorstelling met je vader en moeder praat. Ja. Je vader is al lange tijd overleden, je ja. moeder is nog niet zo lang overleden. ja. ja. Uh, en je deelt dat gewoon met ons, met de mensen in de zaal. Nou ja, dat, dat was he niet, helemaal niet zo uh, de bedoeling eigenlijk. Maar dingen komen dan op je pad. En uh, Kijk, als je besluit om een programma als dit te maken... dan kun je het heel oppervlakkig houden. Dat is ook leuk, dat is ook prima, niks mis mee. Maar je wilt iets van jezelf laten zien. Zonder het allemaal te benoemen van nou, en toen ging ik dit doen, of toen ging ik dat doen, of zo. Wij zijn, ik heb een hartstikke goed creative team, we zijn heel erg bezig geweest om associatief, zeg maar, dingen aan elkaar te plakken. Of door nummer van een nummer, wat er ineens kwam, of uh, uh, een tijdsbeeld neer te zetten, waar je opgegroeid bent. Hè? Daarom heb ik ook dat, dat Beatleblok erin gedaan, want... Ik was uh, net iets te jong voor de Beatles... maar mijn broer draaide dat dus heel veel. Dus je ken al die nummers. Nou, dat vind ik dan leuk om op die manier... zonder het te benoemen van, goh, wat ik jou nu vertel... om dat ook aan het publiek te vertellen... van, ja, mijn broer die draaide dus Beatles... nou, dan ga ik nu een Beatles liedje zingen... want dat, dat is een deel van mijn leven. Dat vind ik niet zo leuk. Dan moet je ook, op een gegeven moment... hebben wij besloten, om, nou, dan kun je best iets verder gaan... om een emotie te laten zien... door iets wat je meegemaakt hebt... Om dat te delen met het publiek. En mijn moeder... Wij gingen dit programma maken vorig jaar. Ik was nog met het andere programma bezig. En inderdaad, mijn moeder overleed. En ik ga met mijn broer het huis opruimen. En we zaten dus gewoon... waren bezig artistiek met het programma te maken. En ik kom een mandje tegen... waar allemaal boekjes in zitten. Dus ik pak eens zo'n een boekje. Toen bleken dat allemaal dagboekjes te zijn van mijn moeder waarvan ik het bestaan niet wist. Dus dat is echt zo. Dus dat, op een gegeven moment, ja, het diende zich aan. Van, ja, maar dit is zo prachtig. Dit is zo mooi gegeven. Iedereen heeft een moeder. Er zijn heel veel mensen in de zaal die zijn moeder is overleden. Um, dat is herkenbaar. Dat kun je delen met het publiek. En door middel van de boekjes, ja, toen had ik ineens een soort... Er werd mij een kapstok aangereikt... Dus daarom liggen die boekjes aan het begin van... Het, mensen denken dat het mijn eigen boekjes zijn. Nou, en uiteindelijk blijken dan boekjes van mijn moeder. Maar die bestaan dus echt, die boekjes. Maar jouw moeder heeft die dagboekjes geschreven. Dat is natuurlijk een dagboek, is altijd heel intiem. Dat heb ik van mijn zusje geleerd, mocht daar nooit in lezen. Nee. Uh, dan vind jij, samen met je broer, die boekjes. Dat ja. is heel persoonlijk dan ook. Wat besluit je dan toch om dat te delen... Met het, uh, om het eigenlijk ja, uh, tegen duizend man te vertellen? Omdat het zo mooi is. Niet wat niet de inhoud, maar het gegeven is zo mooi. Vind ik. En dat je... Ja, ik heb het gewoon als kapstok. Ik vertel ook niks wat erin staat. En het waren ook helemaal niets van die hoogdravende dagboeken allemaal. hoor. Het waren ook knipseltjes. Inderdaad, dat zeg ik dan wel. Dat was wel waar, knipseltjes. echte gedichtjes die ze uitknipselen. Zonder ook dingen over jou in? Er stonden ook dingen over mij, maar niet, oh, niet dat je zei... nou, dat heb ik dan nou nog nooit gehoord, dat, dat ze dat van mij vond. Dingen zo. waarvan je dacht van, god, dat had ik nog even moeten benoemen... of even moeten vragen aan de. Nee. Nee, dat niet. Nee, dat soort, nee dat, dat, zo diep ging het niet, want ik had een hele goede uh, relatie met mijn moeder. Dus dat, dat, Ik heb er ook wel vrede, ik heb vrede mee. Ik vind het ontzettend jammer dat ze er niet meer is natuurlijk... Maar ik heb vrede mee op de manier waarop ze snel, dus snel gebeurt. En dat ze niet heeft hoeven lijden en zo. Maar uh, nee, er zijn geen, geen onbeantwoorde vragen blijven liggen of zo. Denk. En is het dan leuk dat je zo s'avonds, <coughs> uh, als je in dat theater staat, even met je moeder kan kletsen? Vind je het leuk of vind je ja. het moeilijk? Of vind je het een, een theatertje? Nee, zo kwam is... het bij mij niet over. Nee, vind ik niet moeilijk. Het is, ik heb het één keer heel moeilijk gehad natuurlijk als je voor het eerst nummer moet gaan zingen. Ja, dan, dan, pff, dan komt hij wel even binnen. Maar dat gebeurt dan gelukkig in de, in, in, in de studio, in het riptische lokaal, zeg maar. Nou, dan mag het ook eventjes. Dan mag, mogen ze even komen, die tranen. Maar jij hebt er niks aan als ik op het toneel sta te grienen. Want dan komt die emotie niet over. Ik wil dat, jij, dat hij bij jou binnenkomt. Jij mag huilen in het donker. Ik niet. Het toneel, Daar heb je niks aan. Dat kan, kan ook mooi zijn. Ja, maar niet in een lied, want dan kan ik niet uh, meer... In dat, een verstilling kan dat heel mooi zijn, dat, zeker. Dat viel me ook ja. heel erg op. Ik zat in het midden van de zaal en de mensen om me heen... hoe ze reageren, hoe ze meedoen, uh, ja. soms de herkenning. Uh, maar dat komt ook vooral, bedacht ik mij, door jouw enorme openheid. Het is gewoon echt alsof ze je kennen of bij je op bezoek komen op de thee... Wat is die kracht van jou, dat je zo die mensen aanspreekt op een manier van. Ja, ik weet gewoon jezelf zijn, denk ik. Dat is het. Niet meer en niet minder. En waar, waar, waar komt dat dan vandaan? Mijnzelf zijn? Ja, waarom heb jij dat zo enorm. Terwijl je bij andere mensen gewoon. voel je toch altijd nog dat, dat geslotene. En, nou, ik merk het echt in de zaal. Ja. Alsof ze bij je op schoot ja, he, nou, Ik vind het heerlijk dat je dat zegt. Want dat, dat hoop ik altijd maar. Maar dat ervaar je natuurlijk zelf nooit. Omdat je daar staat. Ik, ja, ik vind dat heel fijn. Dat dat zo is. Maar ik... Ja, ik probeer dingen uit mijn hart te doen. Gewoon, gewoon daar te staan. En inderdaad uh, het gevoel te hebben... dat mensen bij mij op de thee komen of zo. Of een glaasje komen drinken. Of... Zoals wij nu zitten te kletsen. Dat probeer ik op toneel ook te voelen. Nou, dat lukt. Dat lukt. Je, je, je bent je toch wel heel erg bewust van deze kracht? Dat het zo, dat het zo erg is? Of nou ja, in de goede zin van het woord? Nee. En ik denk dat het ook wel goed is dat je dat niet voelt. Daar ben ik me niet van bewust. Nee. Ik niet. <lacht> dat is het. Ja, misschien een talentje wat je hebt meegekregen. Dat is misschien net dat, ja, dat extra of zo. Maar je gebruikt Kruiken. het toch wel? Je, ja. Nou, het is natuurlijk een... Ja, nee, ik heb niet echt het idee dat ik met een enorme techniek sta te werken daar. Als ik sta te zingen, dat is mijn zangtechniek en mijn spreektechniek. En dat wel. Maar het all over van... Goh, uh, ik voel me thuis bij je. Of ik mag even. Ik vind het leuk om naar je te kijken. Of wat is dat dan? Ja, dat sta ik niet echt. Uh, met een techniek te doen. Nee, dat kan toch niet? Nou, dat weet ik niet. Maar lijkt bijvoorbeeld, iets, als, dat, niet? als dat smartlasblok dat erin zit. als ja? dat voorbij komt. hoe jij dat aankondigt. Het is net alsof je echt de hele zaal al transformeert. in een echt Jordanees café. <lacht> dat je, midden, dat je midden tussen ons in staat. Ja, mm. ik dan denk bij mezelf. Ja, dat is, daar, komt toch, daar komt repetitie bij, daar komt ja. uh, over ja. nadenken bij. En ja. ja, maar het is, het is ja. ja. Ja, maar dat is natuurlijk een facet van mij. Ik kan nu meteen zo omschakelen en dan kan ja. ik ook zo praten een beetje. En dan het gezellig, hoor. Ik word, oh. En ik heb een, een smartlab laten schrijven. Oh, eentje om op te zuigen. <lacht> zo verdrietig. Nou, dan zijn nou, we al vertrokken. Maar dat doe ik op toneel precies hetzelfde. Ja. Maar ik zit net in dus de. Dus dat is hetzelfde. Ja, maar ik zit in die aankondiging te zeggen, ik sta op die gang en ik vertel, ja, ik heb toch de theaterdiva van Nederland. Echt de, de, de, de grote actrice musicalster, <laughs> en musicalster. Het valt Kleinsma. een beetje. Nee. tegen. nee, nee, nee, helemaal. nee, juist niet. Maar het is, weet je wel, het is, het is, het is die dubbele kant van jou. Je bent zo tastbaar nog. Mm -hmm. En. Uh, ja. ja, dat heb ik altijd gehad. Ik sta erg met mijn voet in de klei. De Hollandse Klein. Ja. Als je het hebt over uh, een ster of zo, hè. Dan denk ik altijd, ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. Dan denk ik, ja, een ster. Nou, dat zal wel. Ik moet ook op... mijn waarschijnlijk draaien hoor. Echt, dat heb ik altijd gehad. En ik vind het wel prettig. Nooit het is heel betrekkelijk. geweest voor Glamour of. Nee, nee. op toneel. Dat vind ik lekker. Daar is de glamour. En zodra ik daar afstap... Nou. Dan ben ik, uh, ga ik gewoon lekker naar huis. En dan... Uh, nou. Nee, dan is het weg. Ja. Maar ik vind het wel een heel leuk vak. Nee, ja, het dat, het dat... leukste vak wat er is. Ja, maar dat spat ook wel dat, dat, ja. dat, dat, dat toneel af. Weet je, dat is... Ja. Dat is wel mooi aan deze voorstelling. Ook gelukt vind ik de, nou de mooie momenten over je, over je moeder en over je vader. Ja. Uh, echt uh, schitterende nummers. Maar ook soms de, nou die smartlap bijvoorbeeld. Of <laughs> ja. Als je dat onmogelijke nummer doet van, uh, Sondheim. van Sondheim. Dat je ook aankondigt van ja, dit nummer kan je eigenlijk ja. niet zingen. En je doet het toch. Dat je nog eens een keer ziet wat voor een ja, bijzondere ja. talent je hebt. Wat voor een bijzondere vakvrouw uh, daar staat. Ja, dat is, maakt de voorstelling wel compleet. Nou ja, dat, is, dat was de bedoeling, ja. Wat ik wel dacht is dat het... Het is heel geregisseerd, goed geregisseerd. Zit er nog improvisatie in? Want dat kan jij volgens mij ook gewoon... Uh... Je hebt daar een prachtige band staan. Ja? Volgens mij kunnen die alle kanten op. Jij ook. Ja? La, verras je ze wel eens dat je zegt... verwacht eens even, nemen even deze afslag? Dat komt niet zoveel voor... Dat zit dan meer in de, in de gesprekjes, weet je wel. Al? Als ik met Henk uh, die de, dat ene pieterliedje doet op, zijn, uh, op de ukulele. Daar wil ik nog wel eens uit de band springen. Van, uh, ja, zo ontstaan die dingen ja. dan ook. Hè, dat ik aan hem gevraagd heb of hij wel een beetje gestudeerd heeft. Want gisteravond ging het dus echt niet goed hoor. Nou, dat kan heel erg lang worden. Dus het, omdat, ik het nu, uh, omdat we het nu weer opgepakt hebben, ben ik weer heel keurig begonnen. Maar ik weet wel van mezelf, dat wordt wel eens langer. Maar het is niet zozeer in de muziek. Ja, nee, want dat moet je natuurlijk toch afspreken. Als je echt met z'n allen iets in wil zetten, dan... Dan krijg je een soort kakefonie uh, ja. van, uh, ja, jongens, er zit toch bladmuziek maar, voor. Maar band. zou je dat nog eens een keer uh, echt willen? Dat je gewoon als een soort van ja, nee. zangeres van een band gewoon oh, op het podium staat... Je? en dan, uh, dan, dan gewoon, jongens, oh ik heb een goed idee, we gaan nu dit nummer doen... en dan ervoor gaan? Totaal los bijna? Uh, ja, ik ben wel een beetje van uh, kleine zekerheid, hoor. Ik, uh, ik ben niet zo heel erg van te improviseren. Als het moet, dan doe ik het. En als ik op mijn gemak voel, doe ik het ook wel. Maar en, of er moet iets van in de zaal gebeuren. Zodat iemand of zo, dat je het voor moet praten. Het is ook, ja, ook wel veel gehad. Dat iemand onwel wordt en is er een dokter in de zaal. En dit, dat, poep, poep, poep. Nou, maar ik ben, als het programma uh, moet gaan lopen... dan ben ik best wel, nou, dan wil ik wel weten... waar ik op ga, waar ik af ga, wat er gebeurt. Ligt dat, ligt dat, en ligt, ligt dat. En dan moet het eigenlijk wel een beetje... Zo gaan, elke avond. Je hebt natuurlijk met meerdere disciplines te maken. Je hebt ook met licht te maken. En, en dat is wat je bedoelt met geregisseerd. Het licht is natuurlijk prachtig ook. En precies afgesteld op... Geregisseerd door je man. Ook dat. Ja, Mag ook gezegd ook niet worden. niet te winst. Ja, precies. Maar het is natuurlijk allemaal... Ja, het is een soort totaaltheater. Dus het licht is ook belangrijk. Net zoals het geluid, weet je wel. Dus het vult elkaar allemaal aan... In die, om die ene emotie over te brengen. En als ik ineens iets heel anders ga doen... Ja, dan breek je dat, denk ik, een ja. beetje. Er zit er ook één nummer in over uh, uh, flikkers in Amsterdam. Ja. En uh, daar, uh, daar duid je toch even op de, de minder tolerante uh, samenleving hier. Ja, Houdt denk je, het... je bezig? Nou, ik schrik daarvan, ja. Omdat je toch heel lang denkt... Nou, Amsterdam, dat, dat kan alles. Nou, dat is dus niet meer zo. Het is natuurlijk al jaren wel zo geweest. En het was natuurlijk lekker land. Maar de berichten die je nu toch vaak hoort, mensen weggepest worden of in elkaar geslagen worden om hun, om hun ik zijn, om hun geaardheid. En ik denk, waar zijn we mee bezig? Zeg, anno 2011. Nou, en dat nummer van Aston Voer, dat is al veertig jaar oud. En dat, uh, ja, dat hoorde ik. Dat, dat Godje, weet wat? Is al dat in die tijd was dat natuurlijk een zeer pop uh, poep, nummer. Dat, en nu is het misschien, ja, dat je soms een beetje... dat het misschien dat je denkt, ja, het is een beetje ouderwets. Maar het is dus helemaal niet ouderwets. En André heeft het een beetje naar deze tijd uh, toegeschreven. En dat is dan weer voor mij de uitdaging. Want kijk, Ars voren is een man. En als die bepaalde bewegingen doet, wordt hij een vrouw. Maar ik moet nog een hobbeltje extra nemen... want ik ben een vrouw die een man moet spelen... die ook nog eens een travestiet wordt. Nou, ga er maar aan staan. Dus dat was voor mij weer echt dat je... Dacht, oh, krijgt het voor elkaar. Eng. Uitdaging. Doen. Eng. Uitdaging. Doen. Maar ook omdat je het belangrijk, belangrijk vindt, ja, blijkbaar. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want het is een beetje, best wel een beetje geëngageerd nummer daar ineens. Ja. Is, is dat ook wat je meer zou willen doen? Dat engagement opzoeken in je... Nou, alleen als het me echt... Uh, misschien echt als het, als het me, me, me echt persoonlijk zou aangrijpen. Dus ik, ik ben geen cabaretière. Nooit geweest ook voel ik ook helemaal geen behoefte toe. Maar zoals dit, en er bestaat zo'n mooi nummer... en we kunnen er wat mee, dan durf ik dat nu ook. En, en, en doe ik dat ook. En de sfeer in Nederland nu <coughs> over, als het gaat over kunst... of als het gaat over linkse hobby's... of de linkse kerk en subsidies die eraf moeten... en de verhoging van BTW op, op uh, theaterkaarten... Moet ik daar een uh, nummer over maken? Nee, dat weet ik niet. Maar word je daar kwaad van? Zit je daarmee? Of denk je bij jezelf van... Jezus! Nou, ik op. vind het wel heel, heel, heel, heel, heel naar... dat dit uh, natuurlijk moet bezuinigd worden. Maar dat het zo rigoureus uh, ineens ingesteld is... en met een paar maanden respijt dan. Maar goed, het, het is nu ingesteld. En theaters merken het nu al. dat De verkoop van, van de theaterkaartjes is, dr is drastisch gezakt al. Dus we staan straks echt voor lege zalen te spelen. Het is echt heel moeilijk. Terwijl... Ja, cultuur dat drijft toch een, een dat drijft toch een de, de hele samenleving op. Ja. Mensen moeten weg kunnen, moeten moeten kunnen genieten van van mooie dingen en en wat voor kunst het dan ook is. Vindt wel jammer, ja. Vind je het jammer? Maak je ook zorgen? Zorgen, natuurlijk. Ja, ja. Ik denk dat we heel langzaam, uh, Het was zo rijk. Je zou bijna te zeggen, dus qua theater dan uh, was te veel aanbod ook, dus dat zal ook minder worden. Want die kleine producenten die houden helemaal hun hoofd niet meer boven water nu. En zelfs, euh, zelfs bij Van den Ende hebben ze het, hebben ze het moeilijk. Merk, merk je het ook in jouw theaterkaarten? Ja. Echt waar? Ja. ja. En je denkt meteen, oh, ze vinden mij niet meer leuk. In eerste instantie denk je meteen, ja, trek je het op jezelf. Oh god, ze willen het, ze komen niet meer. Ze komen, oh jee, nou. Maar dat is het dus niet, want iedereen heeft het dus moeilijk. Ja. Wat is, de kracht, is niet... uh, wat, wat is volgens jou de kracht van, van, van kunst uh, in de samenleving? De dingen die jij maakt? Uh, nou, ik denk toch de, de emotie. Die uh, universeel kan zijn. De... En dan ieder op zijn eigen manier. Je, je wil iets overbrengen. Dat is dat ik, zo mooi, dat ik zo mooi iets. Door middel van iets wat je maakt. Of je nou een boek schrijft, of een, of een, of een schilderij maakt, of een mooi lied. Je kunt iets delen met mensen daardoor. Je, je maakt gesprekken los. Nou, dat vind ik nou helemaal niks. Nou, waar ik nou naar kijk vind ik helemaal niks. Oh, dat begrijp ik niet. Ik vind juist dit mooi. Ik moet nou kijken, dat, die lichtinval. Ja, je hebt gelijk. Weet je, je, je maakt wat los met mensen. In welke vorm dat dan ook is. Nou, jij hebt zeker wat losgemaakt. Zeker ook bij mij. Maar het mooiste was, denk ik... Ik liep uh, de zaal uit met al die mensen gisteravond. En er zei één vrouw, plat Amsterdams, ik kan het niet zo goed. Die zei, uh, nou, het is geen mooie vrouw. Het is een moordwijf. <lacht> <lacht> het is, het is, het is, is moordwijf. zo prachtig dan, denk ik. Ja. Nou ja, je hebt in ieder geval... Zeker ja. wat bij mij losgemaakt. Ik hoop er nog uh, ja, jaren te mogen genieten. Nou, ik ook. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ik nog jaren door mag gaan. Met allerlei leuke, mooie, vrolijke, dramatische dingen. Alles wat, erin, uh, ja, wat in het vak te, te doen valt. En, en wat brengt zo'n avond nou nog uh, voor jou? Zo'n zaterdagavond na zo'n optreden nog een keer een... Optreden daaroverheen op het museum. Ja, alsof is, het niks is. Het is wat veel, moet je zeggen, dit weekend. Maar gaat uh, maar Simone Kleinsma dan nog, nog, nog los? Gaat ze dan nog de stad in? Nee, en Dan moet hij ook nog over, nee, overwonnen worden. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Want er zit hier een apparaat in mijn keel die dat echt niet aan kan. Uh, en dan is een café is funest. Dat is echt funest. Omdat je dan veel, je staat over de, he, over de muziek heen te, te blaren. Nou, dan, dan is hij weg. Dus jouw, dan is hij echt weg. De rest talent, is hij van beton, maar... Jouw talent drijft dus ook op discipline? Nou, je moet wel discipline hebben. Ach, ik wil niet zeggen dat het keihard is. Je moet je lijf onderhouden. Je moet je stem onderhouden. Uh, ja, je auto geeft je ook wel eens een beurt. Dus dan, hey, ja, zo moet je het maar zien. Het is smeren. Ik weet wel hoe ik moet zingen. Jouw vader had toch een garage? Ja, precies. Zeg je het daarom? Het ik ervan niet van de boom. Nee, maar je, ik, ik weet hoe ik moet zingen, maar... Er schieten wel eens gewoon dingen in dat je, oh ja, het ziet niet meer lekker. en Dan ga je naar een zanglerares toe en die, denk je, die zegt, nee, maar je moet het zo, zo, zo, zo, eventjes, even, even weer dit doen. En dan is hij er weer, weet je, ach ja. Nou, dat moet je bijhouden. Dat, is, ja, dat zijn disciplines die horen gewoon bij het vak. Je moet een beetje in conditie blijven, je moet een beetje in shape blijven. Uh, dat hoort er allemaal bij. Maar kan je toch nog wel verleiden tot één drankje aan de bar? Nu? Ja. Nou, eentje dan. Dan had nee. ik jou buitengewoon bedankt ja, voor het gesprek en voor de voorstelling. Mag. Dames en heren, allemaal er naartoe. Naar Simone's Songboek. Eh, nog te zien in het nieuwe Lamart-theater. Ja. En voor de rest, hou deze vrouw in de gaten. Dank je wel. Fijne avond. Zometeen lust met Sarah de Groenhart. en <laughs>